Nou. Maar zoals het altijd gaat, je krijgt alleen wat als je lief bent. Ja, nou, ik ben. ik nou, ben, dat... ben toch het hele jaar aardig geweest tegen u, Sinterklaas? <lacht> uh, ik laat mij altijd informeren door de pietjes. Ik hoor niks. Een beetje valse informatie uh, begin ik in fake news krijgt u. Ik hoor niks meer, klopt dat? De... Nou, ik ben er nog steeds. Ja. Uh, ja, nu maar... weer wel, ja. Ja. Maar uh, ik, uh, ik zal mijn Pietjes vragen of ze toch nog een keer willen overwegen... of uh, meneer Ben ja. en wat pepernootjes... Uh. Nou, dank zit, u, dank u. Hij zit nu in de studio op de Tolweg. Misschien kunt u tussen ja. uh, nu en uiterlijk twaalf uur even de zak komen brengen.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 Geen dank. Dag, Dag Sinterklaas. hoor. Hoi. ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat een goed geluisterd paard. Ik maak een soort van grapje een zak voor zwarte piet. Maar zit deze dan blijkbaar druk van antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs om dat ik ze heel goed kent. Helaas, helaas is zit nooit thuis als soms zwarte piet die trouwens in zijn vrije tijd op van bleekjes ziet. In de kent.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 You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 Nee, de laatste keer dat ik jou gesproken heb, Gert-Jan, heb je mijn uh, mening over de, de politiek kunnen, ja. kunnen aanschouwen. Ja, dat ik weet het, maar dat is. gaan we hier nu niet in de <laughs> doen, Peter, nee, want ja. je bent nu live nee, in de nee, uitzending. Nee, <laughs> <doen>. <laughs> uh, dit was het eerste uur, en dus het laatste onderdeel spreken we met de voorzitter van de nieuwe partij Zandvoort, de echte één. Dat ik nu <coughs> Griffioen en Ben gaat hem met vuur aan de schenen leggen over het ja. hoe en waarom. Zal ik en, helpen?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 Die zijn, zijn geëlimineerd. Die hebben we vernietigd, verbrand. Heel goed. Uh, ik durf die, ze al niet eens meer in te sturen als ik weet dat jij nee, het licht nee, vertrekt. Nee. En, en uh, de, de, de, ik, ik heb begrepen dat uh, de vriendin van Gertjan dat die Angelique heet. Ja. Uh, ik, ik weet niet haar achternaam. Ook eruit. Maar alle donnen die met een A begonnen of Angelique opstonden, ook die hebben we ritueel verbrand. Ja, ja. Dus die doen niet nou, mee. Toch, doen uh, doen, doen de lood uit Spakenburg gedaan? eigenlijk mee? Wat zeg je? De lood uit Spakenburg. Mogen die wel meedoen? Loten uit Spakenburg, die, die doen zeker mee. Dit nou, is okay, okay. nou ja. <laughs> dus toch ja, gewoon ja. een corrupte bende. Mag ik de notaris van geven, lijn, Peter? We hebben een speciale band met eh, Spakenburg. Ja, uh, nee. Moet je maar eens aan Ben vragen hoe dat precies <laughs> ja, is. Ja, <laughs> oké. Okay. Hey, maar Peter, maar, ik wil even de notaris spreken. Kan dat? Ja, een ogenblikje. Frans van der de Valk, hè? Ogenblikje, hoor. Ja, hier de notaris van de Valk. Oh, de Frans? oh dat klinkt wel heel bijzonder, <laughs> moet ik zeggen. Nou, goedemorgen. Ik heb, uh, goedemorgen ik heb al weinig vertrouwen in de trekking, maar goed. We gaan het toch oh, maar nee, proberen. het komt helemaal goed, komt helemaal goed. Oké. Dan Deze begint met de eerste twaalf en dan oh. Uh, oh, elf en dan doe ik de rest. Goed? En, en wat gaan we winnen? Nou, dat hoor, je. hoor maar. Dat ja, komt helemaal ik, goed. Ik ben benieuwd. Ik sta in de aanslag. Oké. Okay, Kom maar op.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 hoe die verder heet, maar... we gaan het nog nader onderzoeken. Als ja, het jammer probleem. is, dan, dan heb je kans... dat de kaas een, opeens fondue gaat worden. Maar goed, okay. we gaan verder... met het pakket. aangeboden <laughs> door Rabbel uiteraard... gewonnen door Fred Koeler. Een cadeaukaart... van 25 euro... aangeboden door... Marcel's Vers Theater... gewonnen door... R. Kok...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 Eigen. Uh, die is gewonnen door Olga Vermeij Meijer. En een saté menu, menu uh, aangeboden door Snackbar Het Plein, gewonnen door H.J. van der Sluis. Ja, ik ga in een razend tempo, dat waren elf prijsjes. En nu neemt mijn liefstallige medebestuurslid van het OVC, Claudia Pieters, neemt het over. Uh, ik verbind u door. Uh, is goed. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw.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 Nou, Jelmer, die heeft niets in, uh, ingevuld. Oh, nou, dan ik... we wel... Jullie zitten er niet bij, hè? Nee, volgende nee, keer. <coughs> ik wacht met mijn bonnetjes invullen... tot keer. er een onafhankelijke trekking is... waar meneer Bluijs de niet de aan, de aan meedoet. Toe. Ja, wij, wij wachten op een, uh, een ordentelijke trekking... die uh, legaal genoemd kan worden. Ja, ja, ja. ja. Maar meneer Peter Bluijs erbij betrokken is... heb ik daar twijfels over. volgende week... Wie komt er volgende week de uitslag doen? Ik geloof weer... hebben we dezelfde setting. Ja. Weer met Peter Bluis? Ja, ja, ja. ja. Nou, dan wachten we nog even uh, met het indienen van, uh, van de Klacht. loodjes. Ja, hey, de, ja je wacht tot het de volgende. De de, het inleveren van allerlei loodjes. Uh, die, uh, ik zie alweer dat ontzettend veel uh, Zandvoortse bedrijven aan meedoen. Uh, Jazeker, we hebben heel veel sponsoren. En, heel veel prijsjes. En tot wanneer loopt de loterij? Eh... Uh,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 Misschien wel leuk om te vermelden wat, wat de hoofdprijzen zijn. Uh, je kan een jaar lang gratis pizza winnen bij Domino's. Frituur d'Anvers uh, biedt een jaar lang gratis friet aan. Uh, ja. Dus uh, eet je maar helemaal klem, is, de, is een devis dit keer. Uh, Hotel Hoogland, een overnachting in een luxe kamer met wilpuur pool voor twee personen. So. Uh, Centerparks... een bestedingsvoucher... ter waarde van 250 euro... voor de mm -hmm. verblijf in Nederland... Duitsland of België. Uh, Circuitpark Zandvoort biedt vier toegangskaarten aan... voor uh, Race Square. Dat is een soort sim-verhaal. Uh, ja. uh, ja. Dat doen ze ja. twee maal. Stiphout Tiphout... biedt aan een Samsung... tablet en uh, Albert Heijn een Longy Espresso-machine. Nou, dat zijn toch prijzen, hè? Dat zijn echt uh, mooie van prijzen. Kijk. Ja, die dus ik koffie. zou zeggen, shop je helemaal klem... Ja. en ga lekker overal uh, lokaal je, je boodschapjes doen... Ja. lever zoveel mogelijk kaart in... en dan zorg ik er persoonlijk voor dat jij ze niet wint. Nee, dat snap ik. Maar, weet weet het, er, maar de, de, de boodschap komt over. Nee, nee, dat is heel duidelijk. Maar goed, ik ga een menu klem kopen in Zandvoort, dat hm. deed ik toch al...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 desnoods doen we het in Spakenburg. Het maakt me allemaal niks uit, meneer Sonneveld. Als je nou, in goed, de verkeerde boot zit, dan komt het wel goed. Nou, Peter, ja, ja, ja, bedankt, hè. Peter, Jongens, bedankt. Succes met het programma verder. Ja. en uh, Stem op zee. Of doen we? Niet. Nou, <laughs> okay. dat, dat weet ik niet, hè. Nee, ik ook niet. Zeker niet. We gaan uh, zo een uh, goed interview met zee houden. En dan uh, ja, kan iedereen de, meeluisteren. We wat, blijven uh... aan de radio gekluisterd. Even, even horen wat ze allemaal te vertellen hebben. Okay. De heren van zee en de dames van zee. Dankjewel.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 je bent inmiddels de derde partij die je klaagt over de bestuurscultuur. Wat is er eigenlijk mis aan? Nou, wat is er mis aan? Er ligt een omgeving. Of, of een andere bestuurscultuur, hoe wilt u dat? Uh, nou, meer, meer eenheid in de besluitvorming. Kijk, als iedereen hetzelfde wil, iedereen wil uh, met, met respect voor de historie en de cultuur voor Zandvoort. het dorp. Ontwikkelen, maar dat moet wel hand in hand gaan met de ontwikkeling van Zandvoort naar een moderne en dynamische badplaats aan zee. Dus iedereen wil hetzelfde. Eigenlijk. Iedereen wil dat het mooier wordt. Iedereen wil dat het beter wordt. Dan is het toch gek dat als je raadsbesluiten ziet, dat het eigenlijk altijd is dat negen stemmen voor zijn en acht tegen. Ja, dat is. Uh, toch... Dat is sinds de laatste paar maanden na het terugtrekken van de VVD, is dat gewoon het geval. Ja, maar dat, dat zegt iets over die, over die politieke cultuur.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 Ja, maar als ik nou zeg, hè, ik, ik hoor mevrouw Verheij zeggen: ja, we zijn bezig met een toilet, openbaar toilet, op de Noordboulevard. En wij zouden zeggen: ja, dat is een goed idee, maar doe ook het Midden en doe ook het Zuidboulevard. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen zegt: gaan we, dat vinden wij geen goed idee. Nee, dat kan ik iedereen me ook niet voorstellen. Zegt, dat, een dat is goed dat idee. Is, uit uit ondernemerswereld uh, zie ik nu ineens dat uh, Talassa 15 uh, openbaar toilet gaat neerzetten. Ik denk: ja, dat zijn slimme beslissingen.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 ook kijk daar even op de website voor de openingstijden. En uh, meer hebben we eigenlijk niet op de agenda. Jelme nog wat? Gert-Jan nog wat? Nee, volgens mij was dit het zo. Dan uh, gaan wij uh, een muziekje draaien en dan gaan we naar het volgende uur.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 I do. People